Een commandant van de Nationale Overgangsraad zegt dat de explosie gevolgd werd door een enorme brand. Op het terrein liggen tientallen verkoolde lichamen. Ongeveer 50 mensen raakten gewond. De gevolgen van de overstromingen in Thailand worden steeds dramatischer. In de hoofdstad Bangkok is een tekort aan voedsel en water ontstaan. Zelfs in de grote supermarkten. Correspondent Michel Maas. Een van die grootste supermarkten, Tesco... Die heeft besloten om al zijn winkels in Thailand te sluiten... want ze kunnen hun winkels niet meer bevoorraden. En de winkels zijn leeg. Dus uh, dat, dat ziet er heel uh, slecht uit voor de bewoners hier. Want uh, als, als Tesco het al niet kan bolwerken... dan zullen die anderen waarschijnlijk ook gauw ermee mee ophouden. En dan is er niks meer te koop hier. Veel inwoners verlaten daarom de stad en trekken naar het zuiden... waar geen overstromingen zijn. Het tweede vliegveld van Bangkok is gesloten... omdat het deels onder water staat. Het internationale vliegveld is nog wel open. In 21 Thaise regio's blijven scholen en overheidsgebouwen de komende dagen dicht. De regering wil dat mensen er zoveel mogelijk binnen blijven, omdat het buiten te gevaarlijk is. Het weer bewolkt met in Zeeland wat lichte regen en in het noordoosten wat opklaringen. Vanmiddag bewolkt en regenachtig, alleen in het noordoosten blijft het op verschillende plaatsen droog. Het wordt zo'n 12 graden vandaag. En dit is de ANWB verkeersinformatie met nog een viel op de A58 Tilburg richting Breda...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 Vanavond bij BNN op 3, je zal het maar zijn. Maar jij zegt nu eigenlijk, dat loopt hier een geest van een kat. Op juist, haar. juist. Ja. Ja, hoe heb je dat gezien? Die zag ik in, in, in, in het staan, zag ik hem voorbij flitsen. Jij hebt een fout van de kat gemaakt? Ja. Een je een flauw licht Zie je als het goed is gedaan. Hè. Je zal het maar zijn. Vanavond om half negen bij BNN op 3. Vanaf, Radio 1 degids.fm met Felix Beurders. Goedemorgen, dat ben ik. Samenwonend 1,8 kind, kortom een doorsnee gezinsman. Maar hoe ziet de toekomst van Nederland er eigenlijk uit... qua gezinnen en relaties? Demograaf Jan Latte ploost dat uit... aan de hand van de huidige generatie twintigers en dertigers. Die zijn namelijk gewend te krijgen wat ze willen. En wordt er dan in de toekomst ook nog alleen nog maar gejobhopt en gelafhopt? Ik ben heel erg benieuwd naar zijn analyse. En bent u er ooit geweest in de Centrale Discotheek Rotterdam? Daar heeft u namelijk 50 jaar de tijd voor gehad. Want al sinds oktober 1961 kunt u er terecht voor een grammofoonplaat, Toen nog wel. Nu is het gedaan met de bakken vol LP's en CD's. De grootste muziekbiep van Europa is ter gelegenheid van haar verjaardag gedigitaliseerd. Onze verslaggever ging luisteren. En huiswerkles. Een zegen of een plaag? Daarover het Joopdebat. En voorzicht op al dit moois. Surf naar de gids .fm. Het was premier Rutte die op het idee kwam. Stel een eurocommissaris aan die toe gaat zien op de begrotingsdiscipline van de lidstaten. Over twee jaar moet er zo'n eurocommissaris zijn. En de naam Gerrit Salm zingt al rond. Maar kun je daarmee een eurocrisis zoals we die nu meemaken voorkomen of aanpakken in een vroeg stadion? Aan de telefoon Jan Drentje. Hij is onderzoeker politieke geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Goedemorgen meneer Drentje. Een eurocommissaris die gaat toezien of de lidstaten wel voldoende bezuinigen. Is dat het ei van Columbus om de crisis te bezweren in de toekomst? Nou ja, op zichzelf is dat natuurlijk een, uh, weer een stap in de richting die uh, gezet moet worden. Maar het is natuurlijk typisch een Europese oplossing. Omdat zo'n commissaris, uh, die kan er wel allerlei adviezen en maatregelen voorstellen. Maar uiteindelijk moeten dan weer de, uh, de ministers of de regeringsleiders daarover een beslissing nemen. Dus het blijft een typisch Europees uh, uh, oplossing. Dat hinkt op twee gedachten. Aan de ene kant uh, Europa meer zeggenschap geven, maar tegelijkertijd die zeggenschap in eigen handen houden. Nou, ik herinner me nog eurocommissaris Smit. die nam te forse besluiten. Ja, maar uiteindelijk de grote besluiten die uh, nu ook genomen moeten worden, uh, die worden toch weer door die Europese Raad genomen. En dan is het uh, natuurlijk een spel tussen regeringsleiders die op zichzelf ...kunnen denken van nou ja, ik heb met jou niks te maken. Want ik heb mijn eigen land en mijn eigen soevereiniteit en ik kom voor mijn nationale belang op. En bij zo'n uh, Europese munt hoort eigenlijk dat je de grote beslissingen uh, niet meer in je eentje kunt nemen. U zegt eigenlijk het werkt niet zo. Nou ja, het zal typisch weer een tussenoplossing zijn. Dus het is een typische tussenoplossing. Wat werkt er wel? Nou, dat is dus de grote vraag waarvoor Europa staat. Durven ze de stappen te zetten om verder te integreren of niet? En die muntunie veronderstelt eigenlijk dat je elkaars binnenland en dat je in de andere landen, ja, die worden steeds sterker met elkaar verbonden. Dus dat, dat, dat neigt naar grotere vormen van integratie. Maar tegelijkertijd willen we politiek gezien niet verder integreren. En hoe moet je dat op het moment dat er wel wat verder geïntegreerd is, dan controleren of die landen zich aan de begrotingsvoorstellen houden? Ja, ja dat zou je dus een. Nationale soevereiniteit moeten inperken. Dus dan de, uh, en wie zit er dan toezicht op? Als een gemeente in Nederland zich niet aan de regels houdt, dan komen ze onder puur te staan. En dat, dat is een vergaand ingrijpen in de nationale soevereiniteit. En wie moet het dan gaan beslissen in de toekomst? Wat u nou betreft ja, tussen. Wat u betreft. Nou ja, ik heb in mijn artikel in de Volkskrant een voorstel gedaan voor een soort hoge autoriteit die dus echt vergaande beslissingen kan nemen, onafhankelijk van de politiek. En dat is een beetje de paradox, de politiek moet het oplossen, maar in wezen moet de oplossing zo weinig mogelijk politiek afhankelijk zijn. En Misschien... op dat moment dat je zo'n hoge autoriteit hebt, dan kun je landen straffen die zich niet aan de financiële spelregels houden. Ja. ja. Welke ja, sancties ja. Hebben, heeft zo'n hoge autoriteit dan bijvoorbeeld? Nou ja, daar kom je onder. Net als bij een gemeente, je verliest gewoon je zelfstandigheid. En op dat moment, dus je krijgt adviseurs en mensen die zich met je bemoeien. En die zeggen dat dus in het Griekse geval dat het belastingssysteem hervormd moet worden. Dat er een fatsoenlijk kadaster moet worden ingesteld. Dus je verliest dan je, je autonomie voor een groot deel. En dan voorkom je dus dat in de toekomst de regeringsleiders er niet uitkomen? Dus zo'n autoriteit wordt gewoon niet ge geaccepteerd. Ik zie bij ons namelijk dat de SP en de PvV de mensen slijpen. Europa meer promoten, ja. dat zou een belangrijke rol moeten zijn voor premier Rutte. U zegt in de verkiezingstijd sprak die andere taal. Ja. Hij doet het tegenwoordig iets beter op dat gebied? Nou ja, hij, hij, hij, inmiddels uh, uh, accepteert hij ook en zegt hij ook in de Kamer... dat er een oplossing moet zitten in meer Europa. Maar nou. hoe ver dat dan moet gaan, ja, dat is natuurlijk waar iedereen uh, over piekert. Maar we hadden toch vroeger ook een hoge autoriteit? Ja. Bij de Europese Gemeenschap van cola ja. en staal, zeg maar de ja. voorloper van de EU... Dus het kan wel? Het kan wel, maar er is politieke wil voor nodig. En dan moet men dus ook bereid zijn de consequentie van die monetaire unie sterker te trekken. En men heeft gekozen voor een proces van de monetaire unie. Waardoor je allerlei ja, checks en balances die je vroeger had met aanpassing van wisselkoersen niet meer hebt. Nou, en dat betekent dus dat je die aanpassingen politiek moet doorvoeren. Maar het politieke klimaat is tamelijk ongunstig? Ja, de afgelopen tien jaar hebben we juist het omgekeerde gezien dat, uh, dat allerlei landen hebben gezegd. We willen juist meer vasthouden aan die nationale soevereiniteit. Dus het is steeds het hinken op twee gedachten. U zegt eigenlijk geen muntunie zonder degelijke en gemeenschappelijke politieke ondersteuning. Exact. Een Europese dat... federatie, met andere woorden. Ja, ja in wezen moet men uh, gaan, in, gaan beseffen dus dat de deelnemende landen en monetair elkaars binnenland zijn geworden. Dus het, het, het is niet meer zo, je kunt zeggen, ja, de Grieken ja, die zijn toch onderdeel van een belangrijke mate al onderdeel geworden van je, van je eigen politieke ruimte, als het ware. En weg dan, de Nederlandse vlag? Nou, nee, ja, je hebt toch de Friese vlag. en Dat is op zichzelf niet waar het om gaat. Het gaat om dat de grote vraagstukken, die zul je gezamenlijk tot een oplossing moeten brengen. Meneer Drentje, zullen we eerst maar eens beginnen met zo'n eurocommissaris en langzamerhand ja. toewerken aan zo'n hoge autoriteit? Zo zal het ook wel gaan. Zo zal het ook wel gaan. Het is in Europa heel vaak zo in de... In de dus gaat het van het ene compromis naar het andere. Maar de, per saldo wordt er steeds meer samengewerkt. En daar moeten we de kiezers, dus de nationale bevolking, wel meer in voorlichten. En ook zeggen, dat, dat is een logisch proces. Dus in feite vindt er een proces van staatsvorming plaats, wat eigenlijk niet echt gewild is. Komen ze daar woensdagavond? Komen ze eruit? Er zal vast een heel uh, belangrijk compromis worden gesloten. Dat verwacht u? Ja. Natuurlijk, wel. Europa is een zaak van compromissen en dat, dat zal nu ook weer zo zijn. Alleen men zal wel op het, kijk, die eurocommissaris is maar één onderdeel van al die voorstellen. Men zal op het financiële vlak wel grote stappen voorwaarts zetten. Maar dan komt het erop aan dat in Italië of in Spanje of in Griekenland ook zaken daadwerkelijk worden uitgevoerd, ook in Frankrijk. En dan is het, natuurlijk komt het hele probleem terug van in hoeverre staat men toe dat anderen, dus dat Europa daarop ingrijpt. Jan Drentje, onderzoeker Politieke Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Nog een prettige dag verder. Ja, u ook. de FN. De Centrale Discotheek Rotterdam bestaat 50 jaar. De muziekbibliotheek heeft de grootste collectie muziek in Europa. Iedereen met zo'n bibliotheekpas kan elk van de ruim 4 miljoen liedjes in huis krijgen. Jan Peels, goedemorgen. Jij bent er gaan kijken. Je kon je een beetje wijs worden uit al die LP's, die CDs en DVDs daar. Ja, het, het lijkt een onoverzichtelijke hoeveelheid daar inderdaad. Maar het is geen probleem, want alles via het zogeheten muziekweb, heel eenvoudig via de computer terug te vinden. En het leuke is, dat kan iedereen ook thuis doen. En dan uh, via die site, met je bibliotheekpas, naar je eigen bibliotheek. En dan kun je ook die CD's die daar in Rotterdam uh, liggen, in handen krijgen. Want veel bibliotheken hebben wel eigen CD's, maar als er iets niet is, dan komt het via Rotterdam en je eigen bibliotheek in je eigen cd-speler bijvoorbeeld. En die site heet dus muziekweb.nl. Die heb ik hier nu voor me. Je kunt er ook ja. op luisteren, hè. Tenminste, ja. ja. Ik, ik er staat een hoop informatie stukje... op. Ja, er staat heel veel informatie op zelfs, ja. ja. En Leuk, er staan uh, ongelooflijk veel versies op van Hey Joe van Jimi Hendrix, bijvoorbeeld. Ik, ik, ik, ik tikte maar wat in, hoor. Um, ja. Je hoeft dus bijna ja, niet lijkt naar de als... eigenlijk, of wel? Ja, daar lijkt het op inderdaad hè. Ja, je krijgt inderdaad heel veel informaties. En je kunt ook wel van alles horen. Maar allemaal maar een klein voorproefje. Nou, als je dus naar Rotterdam gaat, dan kun je daar in de bibliotheek zelf wel alles helemaal horen. Van begin tot het einde. Wat natuurlijk het allerleukste is. En eh, als je het leuk vindt, kun je die muziek daar ook meteen meenemen. En dat blijkt dus dat. Ja, via de computer kun je het allemaal opzoeken natuurlijk. En YouTube heb je natuurlijk tegenwoordig ook, vind je over heel veel op. Maar er blijken heel veel mensen daar naartoe te komen. Dat doen ze ook de hele dag. En in die pas verbouwde hal staan het helemaal vol met computers... en zitten ze te luisteren. En zitten ze vaak ook heel veel te discussiëren over die muziek. Ik ga met, een grote kop, met mijn eigen koptelefoon de bibliotheek in. Ja. En wat komt daar eh, normaal gesproken door die schillepjes naar buiten? Uh, Lekkere muziek. En dat is? Dat kan van alles zijn. Dat hangt een beetje van de bui af. Dus dat kan... En vandaag op zoek naar? Uh, een beetje rustige muziek. Klassiek, jazz, pop? Jazz. Rustig jazzje. In New York. Why does it so Aan de Bali. En als je over die Bali heen kijkt... dan staan daar die duizenden en duizenden honderdduizend om precies te zijn, Ja. Nou, eigenlijk 440.000, om heel precies te zijn. Degene die dat het beste weet is, Rob Maas... die ooit begonnen is met deze muziekbibliotheek aan de Witte de Witstraat... 50 jaar geleden. Hoe zag het er toen uit? Toen hadden we 1200 LP'tjes. En daarmee begon het. En we hadden eigenlijk alleen maar klassiek en een paar wereldmuziek. Dat heette toen nog volksmuziek. En we hadden geen popmuziek. Eh, bang als wij waren in die tijd voor langharig werkschuwtuig... En dat is aardig veranderd. En dat, dat veranderde pas toen we in de Doelen kwamen. Fantastische plek om te zitten. En, en daar kwamen een stel lui en die zeiden: van jongens, jullie hebben helemaal geen popmuziek. En ik stamelde iets van: ja, culturele organisatie, subsidie. Ja, riepen die lui, maar wie bepaalt er dan eigenlijk wat cultuur is? Dus ik belde de gemeente op, ik, wat vinden jullie daarvan? Ja, ga, zei ze, je, je moet wel met je tijd meegaan. Maar het gekke was dat we in die tijd een subsidie hadden... een normsubsidie per uitlening. Okay. Dus wat gebeurde er? De uitleningen verdubbelden en verdriedubbelden met die pop... En het gevolg was dat de subsidie ook verdubbelde en verdriedubbelde. Dat was een mooie tijd. Binnen de kortste keren was het allemaal te klein. En is het uiteindelijk hier op de Hoogstraat in uh, Rotterdam terechtgekomen. Was u zo visionair dat u wist van... Hey, die kant gaat het op met die muziek en dat het ook in een bibliotheek zou moeten? Ja, natuurlijk. Wij wilden zelfs van... De, de, de, voordat we begonnen al in de bibliotheek. Maar de bibliotheek zei toen ja, ja, ja. Maar we hebben geen ruimte ervoor en zo. Er was zelfs een muziekbibliothecaresse die zei... ik wil dat gedoe met die plaatjes helemaal niet hebben. Ik wil alleen met levende muziek omgaan en bladmuziek en zo, maar dat, uh, dat, dat gedoe met die plaatjes wil ik niet. 400.000 uh, cd's, dus alles is er? Alles, absoluut, want we hebben vanaf het eerste begin, vanaf 1982... alle cd's aangeschaft die er ooit op de markt gekomen zijn. Dat is uw pareltje? Want ja, pareltje. om alles te gaan luisteren, dat gaat te ver natuurlijk. Nou ja, mijn pareltje is er niet. Ik heb ontzettend veel pareltjes. Het stikt van de pareltjes. Maar het is wel zo dat het meer geconcentreerd is op klassiek. Uh, ja, Bach nemen gaan, hè? want u loopt met een t-shirt aan geen dag zonder Bach. Ja, dat klopt. En dat is een beetje ons motto. En uh, nou, nou ja, Bach staat natuurlijk niet alleen voor Johann Sebastian, maar ook voor Brahms en ook voor Franse chansons en ook voor andere mooie muziek. Maar uh, het is wel zo dat daar toch mijn hoogste belangstelling is. <middels> Pauze, dan gaan we gewoon wat nummers opzoeken. Wat artiesten. We hebben verschillende muziekstroom in. Dus dan uh, uh, wat meer van uh, metal. En zitten jullie naast elkaar, twee heren, aan de computer te luisteren. En dan ook te praten over de muziek. Ja, ja, ja, ja. tuurlijk. Ja, ook. En wat was het vandaag dat er geluisterd werd? Björk. Björk? Ja, een nieuwste cd van Björk. En wie, wie heeft die aangedragen? Ik. Want daar hou ik ook van. Dus, uh, het is bij mij heel breed van uh, harde metal tot, uh, ja, tot Björk en alles daartussen. En dan zitten jullie met z'n tweeën hier in de pauze van het werk. Sociale zaken van de gemeente. Ja, ja, van de gemeente, ja. Ja, toch? ja klopt. Ja, ja. Was het wat, die Björk? Nou, als je van Jackson Brown houdt, dan is het natuurlijk heel wat anders. hè. een beetje meer uit de country rock. En dan staat heel wat anders. Maar het is wel leuk om elkaar te proberen wat uh, nieuwe muziek te laten horen. Ik denk dat de bibliotheek altijd nodig zal zijn. Want eh, misschien wel meer dan vroeger. Margreet Teun is een huidige directeur. Vroeger waren de, uh, was de context van het leven veel, lijkt, uh, veel eenvoudiger dan het nu is. Iedereen wordt overspoeld met informatie. En je moet natuurlijk uiteindelijk toch daar een weg in zien te vinden. En ik denk dat wat wij doen op het gebied van mu muziek en bibliotheek... op het gebied van alle geschreven werken en ook veel beeldmateriaal... Um, dat die gidsfunctie, hè, dat het wegwijs maken en dat je weg kunnen vinden um, in, in de samenleving door middel van de informatie die je nodig hebt of die je wilt hebben, ook op het gebied van muziek, dat, dat wij daar een fantastische bijdrage aan kunnen Ook okay, Alleen het enige is natuurlijk, ja, nu is het een enorm gebouw met uh, rijen cd's, zover het oog kan kijken, dat kan straks natuurlijk allemaal uh, veel kleiner. Ja, of het zou in ieder geval op een andere manier opgeslagen kunnen worden. Uh, die cd's die er nu zijn, die zullen wel blijven. Mensen vinden het toch fijn om ook nog iets tastbaars te hebben. Ja. Op de een of andere manier zie je dat toch elke keer weer. En nu we de hele ruimte opnieuw hebben ingericht. En eigenlijk de ruimte volledig digitaal hebben gemaakt. Zonder die cd's. Is ook van de liefhebbers is heel vaak de vraag. van Ja maar nou kan ik niet meer met mijn vingers door die bakken lopen. De jongeren van tegenwoordig kennen dat gevoel helemaal niet meer. Van door die, die bakken gaan. Die, die zitten op hun iPod of op ja. een uh, whatever uh, waar de muziek op staat. Ja, voor dat hen, is hun gevoel. Voor hen werkt zo'n uh, touchscreen natuurlijk ook fantastisch. Ik bedoel uh, en we zullen ongetwijfeld ook applicaties gaan maken voor Android en voor iPhone. En dan is de bibliotheek altijd bij je in je, in je, in je binnenzak bij wijze van spreken. Ja, maar dat neemt nog steeds niet weg dat, de, de, dat mediawijsheid, dat was een begrip wat uh, vroeger natuurlijk niet gekend was. Ik bedoel, twintig uh, jaar geleden had niemand het daarover. Dat is nu iets wat een vak is. En dan hebben jullie een gidsfunctie daarin? We hebben een gidsfunctie daarin en we hebben dan uh, ten opzichte van bibliotheken nog één groot voordeel dat... Uh, Muziek natuurlijk iets is wat heel erg dicht bij mensen ligt en uh, mensen kunnen zich bijna geen leven voorstellen zonder dat muziek daar een rol in speelt. Okay, en wat is uw uh, hoogtepuntje in die vele honderdduizenden CDs die hier uh, staan? Nou, dat is erg moeilijk. Maar ik vind bijvoorbeeld uh, nog altijd hoogtepuntjes, vind ik de muziek van Nina Rota, om maar eens wat te noemen. Die meneer die net aan de balie stond, wat is het uiteindelijk geworden? Uh, de cd Rode Pap van de Raggende Mannen. Dat ah, is helemaal geen yes. <lacht> wow. Dat is toch mogelijk, want dan kom je voor iets... en dan uiteindelijk ga je met iets heel anders de deur uit. Ja, nou dat is dus het hele mooie van het muziekweb. Dat je wordt nou, je op allerlei verschillende paden... Uh, of verschillende uh, suggesties krijg je om je oren. Nou, even luisteren. Ja, en Twee keer klikken, en je wacht vijf minuten en je hebt je cd. Jan, dat is echt super. Nou, geniet ervan. Ja, dat ga ik zeker doen, dankjewel. Was ik maar doof? Ja, was ik maar doof. Het is geen rustig jazzplaatje, maar een Bob Fosco en de raggende mannen. Met was ik maar doof. Dus zo kan het gaan als je via het muziekweb van de jager Rotterdamse discotheek op zoek gaat naar muziek. De 15 miljoen mensen, dat was een jaar of 15 geleden. Inmiddels naderen we alweer de 17 miljoen. Hoe gaan we dat doen in de toekomst met z'n allen? Op dat hele kleine stukje aarde. Ik ga erover praten met hoogleraar demografie... Jan Latte van de Universiteit van Amsterdam. Hij zit in een studio in Den Haag. Meneer Latte, goedemorgen. goedemorgen. U voorspelt de ontwikkeling van gezinnen en relaties... over een jaar of 20, 30. En u kijkt daarvoor naar de huidige generaties. Wat kenmerkt dan die huidige generaties? Nou, je ziet dat de nieuwe jeugd eigenlijk is opgegroeid in de, sinds de jaren tachtig, zal ik maar zeggen. En, en dat ze daarin heel vrij zijn geweest en hun keuzes maken. Het is eigenlijk een opdracht geworden aan de nieuwe generaties van... maak zelf iets van je leven en laat je zo weinig mogelijk beperken door strikte regels, normen. Zoek zelf uit hoe je gelukkig moet worden. En dat is natuurlijk een levenshouding die, die erg doorwerkt in een verdere leven... Ik voeg daarbij ook, en dat hoort er eigenlijk bij hun opleidingsniveau... wat heel goed is, juist die goed opgeleide generaties... die kunnen echt veel kiezen hoe ze willen leven. En doen dat ook. Kunnen voor zichzelf zorgen. En zullen vanuit die posities voor zichzelf zorgen. Zorgen dat je gelukkig wordt. Zoeken naar een partner. En dat is heel anders dan het verleden. En daarbij hoort ook dat we eigenlijk nu voor het eerst zien... dat jonge vrouwen beter zijn opgeleid dan mannen. Ze hebben de betere diploma's in handen En dat is uniek in de geschiedenis. En dat heeft dus gevolgen voor de traditionele gezinssituatie? Uiteraard. Want dat uh, komt wat... minder voor in de toekomst? Het gezin? Uh, ja, daadwerkelijk. Uh, procentueel sowieso. Absoluut ook. Uh, wat we zullen zien is uh, steeds meer uh, patchwork gezinnen. Laten we zo zeggen, het traditionele gezin... van vader en moeder worden verliefd... en blijven tot aan de dood bij elkaar... zal niet verdwijnen. Alleen, de gezinnen waar dat niet lukt... en niet zo zal zijn, die nemen toe... met als gevolg ook meer verbroken relaties... Meer patchwork gezinnen en meer mensen die vooraf aan zo'n relatie alleen zijn of tussen de oude en de nieuwe relatie alleen zijn. Veel meer exen, kortom. En er wordt er ook veel meer jobhop, dat gebeurt nu al hè? bij die twintigers en dertigers van tegenwoordig. En lafhoppen hoorde ik u ook over praten. Nou ja, je kunt dat, uh, sommigen noemen het seriële monogamie, in de zin van je hebt een partner van een aantal jaren, die relatie mislukt, je bent weer even alleen en dan zoek je weer een nieuwe partner. Uh, dat, dat kun je seriële monogamie noemen... ik heb het even ook Hopper genoemd... om aan te geven dat het wel associaties heeft met die hele tijdgeest... ook van jobhoppen. We vinden het eigenlijk gewoon, zelfs modern en flexibel... als je niet meer hecht aan één werkgever... als je zo handig bent dat je je verbindt, loyaal bent aan de ene werkgever... en even later weer aan de andere. Trouwens, vanuit de werkgever gezien is dat ook zo. Je staat zo weer op straat als je pech hebt. Dus die loyaliteit, die zekerheid van verbanden eenmaal bij een werkgever, tot dan je dood is weg. En datzelfde zie je ook in privé-relaties ontstaan. Ook daar hebben mensen van de toekomst minder zekerheid... dat dat wat er is, het gezin, dat dat ook zo zal blijven. Het betekent in wezen dat het altijd kan veranderen... dat mensen ook altijd andere keuzes zullen maken. Want dus hebben... het aantal echtscheidingen wordt nog hoger? Het aantal echtscheidingen wordt niet zozeer hoger omdat minder mensen trouwen. Maar het aantal verbroken relaties wordt wel hoger omdat ook samenwoners uit elkaar gaan. Dus de breekbaarheid van relaties noem ik dat, die wordt meer, die wordt hoger. En het hoger. aantal alleenstaanden, dat wordt dus ook veel hoger, dat aantal. Ja, we hebben het CBS verwacht de komende 30 jaar nog een aanwas van 1 miljoen alleenwonenden erbij. En nou zijn dat voor een deel ook oude weduwen... die niet zijn gescheiden, maar waarvan de partner is overleden... Die echt wel eh, graag bij elkaar waren geweest. Maar de, de breekbaarheid zullen we zien toenemen, absoluut. 1 miljoen erbij, hoeveel zijn, uh, zijn er dan in totaal in de toekomst? We gaan er 3,6 miljoen uh, alleenstaanden. En als we de alleenwonenden en de alleenstaande moeders... Uh, uh, bij elkaar optellen en leggen dat naast uh, de gezinnen... dan zullen we zien dat in de toekomst, over zo'n 30 jaar... bijna achter elke uh, tweede voordeur iemand uh, zonder partner woont. En hoe moet dat dan met de voortplanting, meneer Latte? Nou ja, uh, u zei het bij de aankondiging al, u heeft 1,8 kind. Uh, nou heeft gelukkig niemand 0,8 <laughs> kind, zijn Het zijn allemaal hele kinderen. Maar, maar dat is een rekenkundig gemiddelde. Uh, uh, hoe het moet, dat, dat geeft het cijfer al aan. Uh, voortplanting betekent niet meer dat vader en moeder een zoon en een dochter hebben. Uh, uh, er zijn een aantal mensen die geen kinderen hebben. En er zijn een aantal mensen die één kind hebben omdat ze gescheiden zijn nadat het eerste kind geboren was. En er zijn er een aantal, die hebben er twee of drie. Um, wat, we, wat ik denk, wat een belangrijk punt is, ook voor de toekomst, is toch uh, de kinderlozen. Want, want dat zijn ook uh, prognoses waarin je kunt zien dat straks één op de uh, vijf vrouwen geen nakomelingen zal hebben en zelfs één op de vier mannen zal zeg maar, zonder nakomelingen zijn. En hoe komt dat? Een op de vijf vrouwen, geen nakomelingen? Nou ja, dat komt aan de ene kant van keuzevrijheid betekent... kinderen uh, kun je ook kiezen. Wil je een leven met kinderen of wil je vooral een carrière? Uh, sommige mensen vinden zichzelf niet geschikt om kinderen te, te nemen. Anderen vinden geen geschikte partner. Uh, and, sommige mensen zijn ook uh, onvruchtbaar. Of de anderen uh, heeft psychische klachten. Dus begint maar liever niet. Er zijn zoveel redenen. Alleen het kenmerk van onze samenleving is dat als we denken dat dat misschien niet zo goed is voor ons om kinderen te nemen... dat we dat ook niet doen. Of als we geen partner vinden, dan doen we dat niet. We hebben de technieken daarvoor. Dat U was... zei, de vrouwen zijn allemaal hoog opgeleid in de toekomst. Nou, allemaal is overtrokken. Wat we zullen zien is dat er steeds meer mensen hoog opgeleid zijn. En het opvallende van nu is dat vrouwen daarin eigenlijk het voortouw hebben. Uh, sinds een aantal jaren is het onder de dertigers. Dat is de nieuwe generatie die dus nog nu in die gezinsvaten begint is het aantal vrouwen met uh, zeg maar de betere diploma's... de echt hoogopgeleide, een stukken hoger al. En wat dan betekent dat mannen. voor de mannen? Nou ja, dat ze een beetje uh, uh, uh, rekening mee moeten houden... dat die hoogopgeleide vrouwen best hoge eisen zullen gaan stellen... aan hun potentiële partners en zeker aan hun vaders van hun kinderen. Gaan de vrouwen het bepalen? Ik denk dat de vrouwen het altijd al min of meer bepaald hebben. Ja, dan uh, kijkt u naar uw eigen gezinssituatie uh, misschien. Nou nee, ik ben wetenschapper en ik kijk naar uh, 17 miljoen Nederlanders wat die doen. En daar haal ik het uit. En um, nou ja, die vrouwen, en ook de, de biologie, daar kun je het dan zien. Wie zoekt wie nu uit, hè? dat is altijd wel de discussie. Maar goed, uh, uh, hoogopgeleide vrouwen, kijk die, die, hoeven, die willen graag een partner. Natuurlijk, liefde wordt belangrijk, blijft belangrijk. En dat is eigenlijk het belangrijkste aan het worden in een relatie. Maar, maar dat betekent ook dat die goed opgeleide vrouwen... die kunnen best voor zichzelf zorgen. Die, dus die gaan niet een partner zoeken waarbij ze hun kapitaal... hun talent en hun succes in die samenleving gaan verkwanselen. En die kiezen straks alleen maar voor een perfecte man als ze een kind willen? Ja, inderdaad. inderdaad. Uh, uh, nou, ik weet, hoe bedoelt u die vraag? Of, wilt u hem nog eens zeggen? Nou, dat die hoge, slim, uh, slimme, uh, opgeleide vrouwen... straks alleen kiezen voor een perfecte man... Als ze echt een kind willen. Ja, en voor de rest uh, zoeken ze het zelf al uit. Ja, ja, precies, precies. En het kan ook best zijn dat ze, als ze nog geen kind wel, willen... dat ze best even tevreden zijn met een niet-perfecte man. Maar dan is dat om een heel andere reden. Ik, daarom begreep ik de vraag niet. Um, uh, maar inderdaad, ze zoeken een perfecte man. Maar dat is ook een biologisch gegeven altijd geweest. Hè. Het nageslacht moet toch van goede kwaliteit zijn, zullen we maar zeggen. Dat gaat niet bewust trouwens, dat gaat ook onbewust. Maar ook, wat is goede kwaliteit? Ook maatschappelijke positie. Als je kinderen goed wilt opvoeden... dan ga je als juriste geen relatie aan... met een gedetineerde als ideale vader voor je kind. Dat kom, ik denk dat dat heel weinig voorkomt. Ik heb het niet statistisch uitgezocht. Dat zou moeilijk zijn. Maar het, dat kan iedereen raden. Zo gaat dat niet. Maar krijgen we dan langzamerhand een soort matriarchale samenleving? In, in zekere zin wel. Wat is een matriarchale samenleving? We zien nu al dat het belang van vrouwen in de samenleving fors aan het schuiven is. Denk alleen aan het feit dat we de afgelopen tien jaar een half miljoen vrouwen meer op de arbeidsmarkt hebben gekregen... terwijl er niet meer mannen bij zijn gekomen op die arbeidsmarkt. Dat betekent gewoon op de werkvloer vaker vrouwen. En dat betekent thuis dat vrouwen vaker inkomen meebrengen naar huis. Dus ook wel wat voor het zeggen hebben. Misschien hebben ze zelfs een eigen rekening. Ze zijn zelfstandiger. We zien het ook in belangrijke sectoren als bij juristen, medische wetenschappen zelfs natuurlijk in het beleid. Vrouwen krijgen daar steeds meer posities. Dat duurt nog wel enkele tientallen jaren, maar we zullen zien dat daarmee ook de, de belangrijkheid van vrouwen... zowel in het algemene maatschappelijk leven, maar ook in de thuissituatie steeds meer belangrijk wordt. Het gaat eigenlijk vanzelf, hè, meneer Lotte. Dat emanciperen? Nou ja, ja en nee, ik ga niet vanzelf. Want we hebben nu hele actuele discussies over diversiteitsbeleid in de bedrijven. Dat er meer vrouwen in het besturen van bedrijven komen. Ik hoorde dat ook in Duitsland daarover wetten zijn aangenomen. We kennen dat uit Zweden. Helemaal vanzelf gaat het niet. Maar je ziet wel dat het gaat gebeuren. En die lage opgeleide mannen, wat gaan die doen? Ja, dat denk ik dat dat een zorgenpuntje wordt. Want die lageropgeleide mannen, uh, ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Opleiding is een indicatie voor je maatschappelijke succes. Waar sta je in die maatschappij? Het is niet altijd één op één, maar grote lijnen wel. En zo'n lage opgeleide mannen... Ja, in een samenleving waar goed opgeleide vrouwen het voor het zeggen hebben... Ja, die zoeken toch vooral naar die goed opgeleide mannen als potentiële partner. Lage opgeleide mannen krijgen het dus moeilijk... worden nogal eens overgeslagen. Maar het zit niet alleen in de lage opleiding... Uh, dat zijn bijvoorbeeld ook drop-outs. Mensen die, die helemaal geen opleiding hebben. Die misschien geen formulier kunnen invullen. Uh, we weten ook uit de statistiek dat inderdaad uh, drop-outs veel vaker in aanraking komen met uh, justitie. Met de politie. Enorm veel vaker. Nou, dat zijn allemaal geen ideale schoonzonen. Het probleem is dat als die mannen overblijven... daarbij misschien ook nog, wat je vaker ziet bij mannen... de emotionele intelligentie, de sociale intelligentie... die niet altijd best ontwikkeld is vergeleken met vrouwen... Uh, ja, dan, dan blijven die over. En, en wat dan? Uh, statistisch mannen zonder partner hebben het, zijn kwetsbaarder, moet ik zeggen, in de samenleving. We zien heel duidelijk bijvoorbeeld uh, roekelozer gedrag, drankmisbruik. Nou ja, we weten ook, het zijn vooral uh, mannen zonder partner die in de gevangenissen zitten. We weten ook dat juist een partner uh, uh, mannen soms weer in balans kan brengen. Het uh, toekomstbeeld voor die mannen is somber, maar ook voor de samenleving. Want dat betekent wel. Dat de samenleving dan taken moet overnemen. Dan, he, dan moet je denken aan dagopvang en dat soort zaken. Maar mannen worden dus eerder ziek, euh, eerder aan de drank, dat soort zaken. Maar dan heb ik het over die specifieke groep mannen die helemaal aan de onderkant van de samenleving staat. Het Schatelijk. punt is, dat zullen er meer zijn dan vrouwen. En vrouwen redden zich bovendien makkelijker, die zijn het sociale redzamer. Hartelijk dank, professor ja. Jan Latte, hoogleraar Demografie. Graag gedaan. Over het toekomstbeeld van onze samenleving. Zometeen nog in dit programma. Online meeschrijven aan cabaretprogramma's in de tijdgeest. En bijles. Noodzaak of een lucratief gat in de markt. Na het nieuws met Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. In Ridderkerk is vanochtend rond half tien een geldtransport van Brinks beroofd. Niemand is daarbij gewond geraakt. De geldwagen stond bij een bank in het centrum. Opvallend is dat de deur van de geldwagen open stond en dat de chauffeur van het transport is verdwenen. Mogelijk zat hij in een complot. De politie kan of wil daarover niks zeggen. De politie weet ook niet of er geld is buitgemaakt. Bij een explosie in de Libische stad Sirte zijn tientallen doden gevallen. De explosie was in een brandstofdepot. Oorzaak is onduidelijk. Volgens ooggetuigen is er kortsluiting ontstaan. Juist op het moment dat er veel burgers op het terrein waren om brandstof en gasflessen te halen. Sirte, dat is de plaats waar donderdag Gaddafi werd doodgeschoten. En hij is vanochtend begraven, zo heeft de Nationale Overgangsraad in Libië gezegd. Gaddafi ligt op een geheimgehouden plek in de woestijn. Die plek blijft geheim om te voorkomen dat het graf wordt vernield. En in het oosten van Turkije hebben opnieuw duizenden mensen de nacht buiten in de vrieskou doorgebracht. Ze slapen in de open lucht of proberen dat uit angst voor naschokken na de zware aardbeving van zondag. De officiële dodental staat inmiddels op 366, maar dat zal verder oplopen. Op veel plaatsen moet het puin van ingestorte gebouwen nog worden doorzocht. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Meerders. Cursief. Deborah Blekkenhorst zoekt in de media naar opmerkelijke berichten. De Deborah, goedemorgen. Dag Felix. Neem mij eens mee. Ja, ik neem je mee naar Leiden. Daar is het namelijk nog volop zomer. Oh ja? Ja, dat is echt waar. Uh, er wordt in ieder geval gediscussieerd over een uh, heel zomerse bezigheid. Namelijk het barbecuen, echt waar. De Leidse fractie van de Partij voor de Dieren wil namelijk dat er niet meer wordt gebakken en gebraden in de open lucht. Nee, er moet een aan aankomen. En uh, zegt uh, Omroep West, en toen dacht ik, toen ik het las, dat zal wel te maken hebben met de rook en de geur natuurlijk. Daar hebben mensen last van, daar hebben ze geen zin in, punt, klaar, over, uit. Is dat niet zo dan? Nee, de Partij voor de Dieren heeft namelijk een heel ander bezwaar. Uh, volgens raadslid Dick de Vos, let op de achternaam, Dick de Vos, uh, is het eten van vlees in verkolde staat een gevaar voor de gezondheid. Heeft hij echt gezegd. En toen dacht ik: Nou, meneer De Vos zal wel uh, weinig vertrouwen hebben in de bak- en braadkunsten van zijn eigen burgers. Want volgens mij staat de barbecue niet per definitie gelijk aan zwart vlees. Bij mij thuis soms wel, hè? Ja, nou ja, maar niet altijd natuurlijk. Ik woon ook niet in Leiden dan, gelukkig. Want daar moet de barbecue dus op de lijst met verboden voorwerpen in het park. U bent gewaarschuwd. En uh, Felix, jij twittert toch ook wel eens? Ja, maar niet vanaf het mm, Dus nee. tweetblunders kan ik je niet op het trappen, denk nee. ik. Nee, nou ja. Een ongeluk zit uh, in een klein hoekje. Zo bewees deze week de Franse minister van uh, Industrie, Eric Bezon. Hij twitterde namelijk het volgende: Let op. Als ik thuis ben, ga ik naar bed. Ben moe met jou. Nou, de tweet was waarschijnlijk bedoeld voor zijn vrouw... maar belandde per ongeluk bij zijn 13.000 volgers. Nou, de Belgische krant Het Laatste Nieuws schrijft nu dat het uh, ja, toch misschien geen foutje was... en duikelde zelfs een boek op van de ex-vrouw van Besson. En daarin schrijft ze dat de minister vaak last had van hevige testosteronaanvallen... en er een legertje minnaressen op nahield. Maar hoe het ook zei, Besson ontdekte zijn fout al vrij snel en wist de tweet... Maar toen hadden zijn volgers het bericht gewoon al lekker doorgestuurd. Het hele net over. Tot grote woede natuurlijk van die minister. Al zag je er later toch wel de humor van in. En hoe laat je dat dan weer merken? Juist door gewoon opnieuw te tweeten. En dit keer met de tekst lol en excuus. Dan maak ik nog even een uitstapje naar Texas. En wat hoort er nu echt bij die Amerikaanse staat? Nou, hitte. W Warmte, hitte? Ja, zeker. Maar ook ja, de armadillo, het gordeldier. Ja. Die mieren eten, die, die insecten ja, eten. Ja, ja, dat ziet er een ja. beetje uit. Hè. Dat is een ja. raar beest, maar die kan je gewoon opeten. Zeg dus echt waar. Ja, is een lekkernij daar. Die, die wordt dus ook gewoon verkocht. En een 57-jarige vrouw uit Dallas die had wel trek in het hapje... maar kon het toen met de verkoper niet eens worden over de prijs van het beest. En de ruzie liep zelfs zo hoog op dat de verkoper de arme dillo oppakte... en de vrouw ermee sloeg. Dat kwam nogal hard aan, want het gordeldier was echt stijf bevroren. Ja, dat kan dan een, een, een nare klap zijn. De vrouw is ook echt gewond geraakt aan haar been en aan haar borst... En de verkoper is gevlucht en is nog altijd op de vlucht. Maar er wordt wel met man en macht naar hem gezocht. En uh, dat is allemaal te lezen op de website iHeartChaos.com. En uh, weet je nog over wie we het vorige week hadden, Felix? Ja, ja. over ja. Barbie. Over Barbie, ja. ja. Uh, tegenwoordig zit ze onder de tatoeages en ze heeft haar haar geverfd. En nu heeft ze ook nog eens een nieuwe vriend. Op de power, Ja, Bob de Bauer dus. Uh, hij trekt in bij Barbie. Heugelijk nieuws. En dat heeft alles te maken met de overname van het moederbedrijf van Bob door Mattel. En Mattel is natuurlijk weer de moeder van Barbie. De twee gaan dus uh, lekker samenwonen. En ze krijgen er nog meer vriendjes bij, want ook Thomas de stoomlocomotief, Pingu en brandweerman Sam verhuizen. En dit nieuws... Laat die muziek maar weg, jongens. Laat mijn zakken, weg met die handel. Bob de Bauer, ik word er gek van. <laughs> dit nieuws, dat... Uh krijgen we allemaal uit de mond te horen van de Bora Blackenbos. Dank de Bora, graag tot een volgende keer. Ken je zo? Ja, ken jij? Ja, zeker. Ja, draai ben, maar. Ben het Engeland, Londen. Ze zijn met z'n ze zes, een daarvan is Elie Howard en die zingt At your light to mine, baby. Tijdgeest met Simone Wijmans. In Tijdgeest blogt Simone Wijmans over sociale media en internet. Vincent Bijlo is net begonnen met zijn nieuwe theatershow genaamd De Cultuuroptimist. Straks vertelt de cabaretier hoe zijn webwereld eruit ziet. Eerst cabaret 2.0. Terwijl we in het theater zitten, worden we tegelijk virtueel het web opgestuurd. En zitten we ook gelijk bij je thuis, in je telefoon, op je computer... op de Facebookpagina van je vriendin. We zitten in Twitter, we kijken mee terwijl jij aan het skypen bent. We zitten in YouTube, maar dan niet echt, hè. Een fragment uit het promofilmpje voor de nieuwe cabaretvoorstelling You Control Us. You Control Us is improvisatiecabaret... waarbij het publiek zich niet alleen vanuit het theater... maar ook via sociale media met de inhoud kan bemoeien. Vertelt bedenker en cabaretier Erik Cuperes... Wat we normaal gesproken doen is improvisatiecabaret. Er zitten mensen in de zaal die uh, hebben allerlei suggesties. En uh, met die suggesties maken wij series, uh, à la uh, minuut zeg maar. En uh, nu uh, komt daar het internet bij. Dus via Twitter en via Facebook en via Skype. Uh, eigenlijk alle mogelijke kanalen. Uh, die komen bij ons ook allemaal het theater binnen. Mensen zitten uh, overal vandaan mee te kijken via een livestream. En uh, we kunnen van alles uh, via het internet naar ons toesturen. En dat gaan we dan ook gelijk invoegen in de voorstelling. Heel veel mensen hebben zich uh, aangemeld ja. uh, via Skype. En we gaan er nu eentje die online is bellen. Zou ze opnemen? Hey, Even hey, hallo, je bent live uh, op jouwcontrollers.nl. Uh, yeah. En uh, we zien je alleen niet. Heb je geen keer? Oh, ja. ja, de voorstelling ja. is aanstaande zondag om 8 uur te zien in het Isala-Theater in Capella aan de IJssel. En dus ook live via internet. Het is trouwens nu al mogelijk om suggesties door te geven. Ja, we hebben een website, het is www.uctrl.us, dus U-Controllers, en dan heel hip gespeld. dus dat gaan mensen absoluut verkeerd intikken. Maar uh, daar, uh, daar zit uh, een knopje met suggesties en dan kun je bijvoorbeeld uh, je mooiste word-viewed-woord uh, achterlaten of degene met de hoogste score of dat je plankje heel cool is. Je kunt, uh, ja, wat krijg ik eigenlijk niet, je Skype-gegevens dus, uh, zoeken foto's met uh, herkenbare lichamen en dan gaan wij daar later weer met een greenscreen, dan gaan we een van onze hoofden op monteren en dan moet de ander raden wie die is. Enfin, uh, er zitten allerlei mogelijkheden om vooraf al uh, een hoop plezier te hebben. Volgens Eric Peres zijn sociale media een mooie manier... om meer mensen bij de voorstelling te betrekken. H het idee met social media is natuurlijk dat je kan communiceren. En wat wij normaal in een, in een theater doen... Uh, dus met mensen die zitten te roepen en uh, suggesties te geven... Ja, je, je trekt nu ineens de, er een hele grote groep bij. Het is gewoon vooral heel interessant uh, om te kijken wat er gebeurt. Het is ook kijken hoe... hoe uh, ja, Cutting edge, maar dat klinkt heel erg. Maar hoe, uh, hoe ver je kunt gaan met al die technieken. Want het hoeft maar eens te verkeerd. Het werkt al niet meer. Maar het, ja, weet je, het is wel een beetje volgens mij een voorschotje... op wat televisie kan zijn, bijvoorbeeld. Uh, je ziet toch altijd, als je ook radiotelevisie... mensen vinden het heel gaaf om gehoord te worden, gezien te worden. Zoals bij het RTL Nieuws. Als daar een foto'sje achter in het beeld komt uh, bij het weerbericht... dan staat er altijd groot bij dat Jan uh, de Bruin uit uh, Hermeloid die foto heeft ingestuurd. Dus mensen zien en horen zichzelf ook graag terug in allerlei media... En dit is er wel een manier voor. Tijdgeest, de webwereld van... Vincent Bijlo. Een aantal volgers op Twitter zijn, denk ik, ongeveer nu 200. Ik ben nog niet zo lang bezig. En een aantal uren online per dag. Dat zijn er toch minstens acht. En wat zijn nou echt jouw favoriete websites? Als ik iets snel aan de weet wil komen, doe ik dat vaak via Google. En dan kan je inderdaad, als je die zoekresultaten verfijnd... kom je soms op sites waarvan je niet eens weet dat ze bestaan. Maar dat ze wel iets brengen. Zoals? Ja, weet ik veel. Ik zat gisteren opeens op een site. Die heette wel ingelichte kringen. Die kende ik verder ook totaal niet. Maar daar staan dan opeens weer hele leuke dingen op. Je hebt zelf ook een eigen website. vincentbijloop.com. En daar heb je twee versies van. Eén voor zienden ja. en één voor lichtontberenden. Ja, de lichtontberende versie is zonder flash. En de ziende versie is met flash. En de lichtontberende kun je ook voor je mobieltje gebruiken. Dat moet ik nog even bij... Schrijven, die laat sneller en daarmee heb je minder problemen. Die screenreader die kan een probleem of krijgen met, met flesje en met animaties. En uh, ik wil namelijk wel dat mijn site zo toegankelijk mogelijk is. Want dat is soms wel een groot probleem. De toegankelijkheid van, van sites. En zeker nu tegenwoordig met al die zware. En, en al dat bewegende gedoe. Wil dat met die braille nog wel eens dat de puntjes om je oren vliegen. Ik maar Want hoe gaat dat dan? Hoe, wat voel je dan uh, op die puntjes? Nou, of gewoon uh, helemaal niks. Dat er gewoon helemaal, uh, alleen maar afbeeldingen staan en die vertaalt hij niet. Of uh, hij kan gewoon geen wijs uit de frames. Want je moet je echt voorstellen dat ik die frames... moet ik echt van boven naar beneden als het ware af tasten met mijn, met mijn braille regeltje en dan weer naar rechts en dan het volgende frame. Dus een pagina moet ik wel heel goed kennen, wil ik daar echt snel iets mee kunnen. Maar welke sites, een Nederlandstalige site bijvoorbeeld, houden daar wel goed rekening mee, vind jij? Nou, alle sites en alle krantensites bijvoorbeeld, die zijn voor mij heel goed, goed, goed te doen. Ik kan tegenwoordig de, de, de, de omroepsites ook redelijk lezen. Maar het heeft ook wel iets met je eigen inventiviteit en je eigen... Uh, uh, creativiteit te maken, of je daaruit kunt komen. Als je het wil, dan lukt het meestal wel. En ik ben al heel lang met computers bezig. Want ik was uh, een van de eerste met een pc, omdat ik het zo'n geweldig medium vind, omdat de echt de wereld voor mij open gaat voor, door computers. Vroeger kon ik niks. Kon ik kon geen krant lezen, geen, geen, geen, uh, geen uh, opiniebladen. Maar sinds die computer is alles voorhanden. En ik heb maar gelijk in nou, 89 of 90 heb ik maar besloten om daar gelijk uh, heel diep in te gaan duiken. Omdat het... Ik, ik, ik vond het geweldig. En ik vind het nog steeds trouwens. En qua muziek, ben je iemand die muziek beluistert via internet? Ja, dat doe ik heel veel. Ik heb natuurlijk veel YouTube, maar ook Spotify. en. Uh, um... Ik las wat laatst iets te lezen over Louis Jordan, een geweldige oude jazzman uit Amerika. En ik denk van wat zou er nou van die man op YouTube staan? Nou, daar staan gewoon 30, 40 nummers. En dan zit je de hele avond zit je gewoon te swingen op muziek uit de jaren 30, 40 achter je computer. In die zin is het ook een heel tijdloos ding. Ik heb ook bijvoorbeeld radiostations ontdekt die alleen maar muziek uit de jaren 30 draaien. Het nou, is geweldig als je die aanzet. En, en, en de hele avond lang. Het is gewoon een soort tijdmachine dan. But me, but me, but me baby. Waiting for your call. Buzz me, buzz me, buzz me, baby. I'll be waiting for your call. If you forgot the number, Ja, hartstikke mooi dit. In de jaren 50 noemden ze hem de koning van de jukebox. En cabaretier Vincent Bijlo is fan van deze Amerikaanse Jesse Cohn. Louis Jordan was zijn naam en dit nummer heette Buzz Me Baby. Alle genoemde links kunt u terugvinden op de website onder het kopje Tijdgeest. Francisco van Jolen zit hier van de discussies uit Joop.nl. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Voorafgaand aan het Joopdebat. Voel ik je de laatste maanden steeds. Is er nog nieuws over Wikileaks? Maar dat hoef ik geloof ik niet meer te vragen, of wel? Nou, het is een beetje een lastige situatie. Gisteren heeft Juliana Assange gezegd dat ze misschien gaan stoppen of, of met publiceren. Het is mis, dat, dat ze voorlopig even stoppen met publiceren om zich te gaan concentreren op fondsenwerven. Een beetje raar is dat ze wel weer gezegd hebben van oké, okay, eind deze maand tegelijkertijd, want mensen denken nu dat WikiLeaks stopt, dat is helemaal niet waar. Eind deze maand zouden ze niet. Zo geheten Dropbox installeren. Dat wil zeggen, op internet een plek waar je geheime documenten kan achterlaten. Want dat is misschien nog eigenlijk wel het grootste probleem van Wikileaks: dat ze geen documenten meer hebben. Omdat, ja, je weet het wellicht, ze hebben ruzie met elkaar gekregen. En een van hun belangrijkste documenten die ze hadden, namelijk over Amerikaanse banken, die zijn verdwenen. Die heeft iemand meegenomen. En dat is misschien nog wel het grootste probleem van Julian Assange: dat hij zijn geloofwaardigheid kwijt is. Dus hij heeft natuurlijk het probleem dat die Amerikaanse banken zeggen: wij geven je geen geld meer. Dat is een hele heikele kwestie. Dat er zal de komende maanden nog wel veel debat over ontstaan of dat zomaar kan gebeuren. Maar het andere is dat hij vooral toch niet alleen zijn fondsen, maar zijn geloofwaardigheid moet terugwinnen. Tijd voor het Jopdebat. Francisco, waar gaat het vandaag over? We gaan het hebben over bijlessen voor middelbare scholieren. Volgens leraar Ton van Haper is het een enorme groeimarkt. Particuliere huiswerkinstituten en examentraining. Duizenden scholieren maken hun huiswerk na schooltijd onder professionele begeleiding. En dat is vooral van Haper onzinnig. De duur en ook nog slecht voor leerlingen, ouders en docenten. Kortom, er deugd niks aan. Tom van Haperen is uh, mijn gast vanochtend. Hij zit in de studio in Brabant. Goedemorgen, meneer van Haperen. Goedemorgen. Huiswerkbegeleiding is handel en angst, stelt u. Waarom? Ja, nou om te beginnen, wat ik net hoorde, het is helemaal niet professioneel. Het zijn over het algemeen amateurs... Uh, geen bevoegde leraren in ieder geval, niet in hun vak. En uh, het is een hele rare situatie. Ik bedoel, je ziet dat scholen kennelijk steeds minder doen... en dat uitbesteden, outsourcen aan uh, particuliere bedrijven. En dat lijkt me niet de bedoeling van het onderwijs. En u vindt dat slecht? Ja, het is waardeloos. Ik bedoel, uh, huiswerk opgeven, controleren moeten de leraren zelf doen. Uh, voorbereiden op de examens is gewoon een kerntaak van docenten... en niet van particuliere instituten. Bij me zit uh, Jan Obik. Hij is leraar en huiswerkbegeleider bij HK h Ja, dat is een moeilijk ja. woord. h k staat ja, er dan nee, achter. Huiswerkbegeleiding in Haarlem. U handelt een angst, meneer ik. Ja, en ik ben een charlatan, een oplichter. En, want dat stond in het AOB-blad. Het, het, het, het artikel waar ik op gereageerd heb was eigenlijk een heel uh, Dat die dat ook op, je op staat, ja. ja. En, en ja, u bent een charlatan ook? Ja, ik, ja en een oplichter. En ik weet het niet. Nee, ik, ik denk dat ik aan een vraag, uh, aan een behoefte voldoe. En uh, uit het artikel van, uh, van de heer Van Haperen spreekt een enorm dédain. De van van Haperen hoor. Sorry meneer van Haperen, van Haperen, ik ben dyslectisch. Spreekt een enorm dédain de voor zowel leerlingen als voor uh, ouders. Het zijn namelijk bij ons bijzonder gemotiveerde leerlingen die daar naar huiswerkbegeleiding komen. En vaak heel hoog opgeleide ouders die tot zes uur werken en heel graag willen dat hun kind niet aan het blouwen is in de Haarlemmerhout maar zijn huiswerk aan het maken is... niet achter het internet uh, van allerlei flauwekul... of ander, misschien wel hele boeiende zaken aan het downloaden is... maar dat hij even met zijn huiswerk bezig is. Meneer Van Hapen, het is toch logisch dat dat dan gebeurt... Nou ja, blowen in het Haarlem weet ik veel. Dat mag volgens mij gewoon niet. Dus uh, daar, daar ga ik niet over, daar heb ik niks mee. Ik bedoel, waar het mij wel over gaat is natuurlijk... dat uh, scholen, scholieren tegenwoordig uh, lange schooldagen hebben, lange lesdagen hebben. En dat het aan de school is om ervoor te zorgen dat die kinderen een huiswerk maken. En dat het niet zo moet zijn dat sommige mensen die het zich kunnen veroorloven... voor geld een huiswerkcursus inkopen en op die manier wel succes hebben... Terwijl andere kinderen die dat niet doen en dat niet kunnen, dat niet hebben. Dit is een, uh, een oneerlijke vorm van concurrentie. Ja, Bovendien absoluut, met, met de nee, object, ik nee, ik vind ik vooral. Uh, nou, schieten scholen inderdaad tekort? Absoluut. Absoluut. Scholen is Ik vind het sowieso geen goede zaak om je huiswerk op school te maken. Misschien als je een tussenuur hebt. Maar ik vraag me af of uh, meneer van. Haperen. Haperen. Zelf ooit vijftien is geweest. Want het enige waar je geen zin in hebt, is huiswerk maken. Dus als je op school zit... Ik was alleen maar met, met meisjes en met vriendjes bezig. Dus, maar in het stuk uh, schrijft de heer Van Haperen... Dat, er een, uh, een, dat de intrinsieke motivatie bij de leerlingen uh, mist. Dat lijkt me alleen maar gezond. Nee, maar dit is, op school moet je van alles. Je moet je examen halen. Het is alleen maar moeten op school. Wat je wil is street dancen is piano spelen, is gitaar maken, is, is muziek maken. Dat is de intrinsieke motivatie. Maar omdat wij besloten hebben dat je naar school moet... laten we eerst eens beginnen met de schoolplicht af te stellen. Met de, en, en, en dat het gaat over willen bijvoorbeeld. Maar wij faciliteren alleen de leerlingen die, die graag naar huiswerkbegeleiding komen. Ik ben met één leerling begonnen aan tafel... En omdat het goed was, omdat het kwalita kwalitatief bijzonder goed was... kwamen er twee. En ik heb nu twee vestigingen. En ja, waarschijnlijk vanaf, alleen dat het goed bent, is. U, bent u zelf jong geweest? Ja, ik denk het wel. ja. Ja, volgens mij wel. Wat deed, je, wat deed je dan op school? Nee, maar dit zijn allemaal van die flauwe... Ik bedoel, ik weet, ik weet wel hoe jeugd in elkaar zit. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat het bijvoorbeeld zo is... dat in de periode 2000-2010... Er, er steeds meer geld naar onderwijs gegaan is. Dat we bijvoorbeeld... Ja, de, schoolboeken gratis, maar, ja, inderdaad, ja. de schoolboeken gratis gemaakt hebben. Dat we het schoolgeld afgeschaft hebben. En wat blijkt, dat in, precies in diezelfde periode... zijn mensen steeds meer particulier onderwijs gaan inkopen. Dat is gewoon heel raar. Dat je aan de ene kant de burger geld teruggeeft en zegt van... nou ja, en dan gaan we het onderwijs beter maken. En wat blijkt? Die burger zegt... het onderwijs is helemaal niet goed, wij kopen het wel ergens anders in. Op dat moment uh, wordt die middelbare school een heel vreemd instituut... waar wel geld in gepompt wordt, een bodemloze put. En uh, er is kennelijk een grote ontevredenheid. Daar moeten we ook iets aan doen, daar moeten we aan werken. En toen ik jong was, uh, had je helemaal geen in, of geen bijlesinstituten. Jawel. Had je hooguit een bejaarde mevrouw die vroeger ooit wat wiskunde gedaan had... en daar kon je een sommetje komen maken. En dat was allemaal heel... heel... Uh, ik heb ik ging daar niet heen, maar het was allemaal erg informeel en, en, en een beetje hobbyisme. En het zijn nu gewoon echt instituten, er is een vereniging. Er is zelfs een vereniging van huiswerkinstituten. Het is ongelooflijk, het leemt echt, het is explosief. Het zou verboden moeten worden. Ik, ik, ik denk dat, u, dat, er, dat er een ministerie van het verbieden van huiswerkinstituten moet komen. En dat daar dan heel veel nee, helpen in. Nee, nee, serieus, maar, van serieus Hupen, wat heeft u tegen, u, wat, wat tegen, heeft u tegen nee, de begeleiding ik, op huiswerkinstituten? Maar, maar het gaat er maar dus om dat ze bijvoorbeeld momenteel op scholen... Dat er scholen zijn die zeggen: van wij uh, laten een huiswerkinstituut toe in ons gebouw. Wij stellen onze lokalen ter beschikking. En dan kunnen ouders kunnen daar op die school. Uh, kunnen ze een huiswerkcursus inkopen van een particulier instituut. voor tussen de 4 en de doen, euro per maand. Dat moeten die scholen gewoon zelf doen. Dat ja. is een schandaal. Maar wat vindt u van de begeleiding op huiswerkinstituten? vroeg ik u. Nou, het zijn over het algemeen amateurs. Maar hoeveel, bij hoeveel bij, ben je Meer, daar binnen opbeek. geweest? Nee, want we moet, nee. moeten even luisteren nee. gewoon. Er nee. werken bij ons werkt, uh, werken twee ingenieurs... en een dame die afgestudeerd is uh, Nederlands Taal. En uh, er, we worden geassisteerd door een aantal uh, universitaire studenten. Ik vind... Uh, onzin, denk, meneer Olberg. Nee, onzin. Is, u, bent, onzin. U, u, u bent nog nooit in zo'n huiswerkinstituut geweest, denk ik. Ik ben bij u nooit geweest, nee. maar uit onderzoek blijkt dat het over het algemeen studenten zijn. Gewoon nou, net geen kinderen meer van 22, maar, maar 23, maar luister, 23 luister, jaar die dit werk doen. Als ik geen kwaliteit zou bieden... Kijk, als een, als een, er zijn leraren die die klassen straffen met onvoldoendes... en dan, uh, dan gaan we weer over naar de orde van de dag. Als er bij mij een leerling komt op h die een onvoldoende heeft gehaald... Dan wil ik dat proefwerk zien, ik wil het bespreken. En, en, en ik krap mijzelf achter de oren. Want dat is een slechte zaak. Dat die, die leerling die hoort daar gewoon een goed cijfer te halen. Ik krijg daar ook de ouders voor op mijn dak. Want die komen dan met mij praten. Hoe zit dat? Het kind uh, komt met, vier, met vijf jaar. het, dagen woord, bij het u. moet wel goed zijn. En, het als, moet zijn. en als het niet goed is, dan, dan vertrekken die mensen toch weer. Ja, ja meneer Olbeek, ik vind het allemaal prima dat u uzelf zelf feliciteert... en dat u het allemaal geweldig doet. Maar ik ben leraar en ik bespreek mijn proefwerk natuurlijk ook. En als een leerling bij mij een slecht resultaat heeft... dan roep ik die leerling bij me en maak ik weer ja. afspraken met Alleen hem. Heeft u... En zorg ervoor dat hij daarna gewoon een fatsoenlijk punt haalt. Heel en goed. zo hoort het te gaan. En, en zo doe ik dat zelf ook. Uh, want ik sta zelf ook voor de klas. Maar u heeft per leerling, per lesuur... ik denk gemiddeld een minuut. En ik heb uh, per leerling... Nou, ik, wij, wij hebben zeven leerlingen op één begeleider, dus reken maar uit. Ik zit soms wel een half uur met een leerling te werken. En dat vind ik leuk in het onderwijs. Ik maak contact en ik werk met, met kinderen. En dat is een heel ander verhaal dan, uh, dan een groep van dertig mensen die ik voor mijn neus heb. Dus maar die die eigenlijk mensen die is mij het gewoon, gewoon een taak van de de de scholen, stelt meneer Van Haperen. Nee. Ja, absoluut. En met name de, ik bedoel dat meneer Obbeek met zijn instituut het erg naar zijn zin heeft... vind ik verder prima. Maar het gaat mij natuurlijk om de enorme toename. En dat is het punt. Het zijn gewoon erg veel leerlingen. Er zijn leerlingen die in de kerstvakantie zich ingeschreven hebben... voor uh, examencursussen. Het examen is verdomme in mei. Dus die plannen dat, dat goed. Dat is volkomen debiel, is het. Die... Mag ik deze discussie beëindigen met het woord te geven aan Francisco van Jolen? Francisco, over ja. de opmerking op de site. Ja, daar zegt iemand van ja, oké, okay, het is misschien niet altijd wenselijk... maar je kunt dit soort instituten toch niet gaan verbieden. Want uh, dat is nog absurder. Misschien moeten scholen ergens over nadenken hoe ze ze zelf overbodig kunnen maken. Daar hebben we veel meer aan. Dat is eigenlijk wat Van Haperen stelt. Hartelijk dank, leraar Ton Van Haperen... en leraar en huiswerkbegeleider Jan Opbeek voor deze discussie. Maar kijk ik nog naar op televisie vanavond. Nou, er is niet veel bijzonders... Uh, misschien back in the USSR, op Canvas. Twee Belgische verslaggevers die onderzoeken de snelheid... waarmee in Siberië gas en olie uit de grond worden gepompt. Daaruit zou blijken dat premier Vladimir Poetin... economie belangrijker vindt dan ecologie. Dit als slot van een serie over de huidige sovjet unie Het heet niet meer zo, de USSR. Op Canvas, om tien over negen. En dan is er nog close-up op Nederland 2. Close-up heeft zanger Herman van Veen anderhalf jaar gevolgd... tijdens bijzondere gebeurtenissen in zijn leven. Daar valt in ieder geval zijn 65e verjaardag onder. Ali B. noemde Van Veen deze week in de wereldrijd door. Een hypnotiseur. Zo mooi, vond hij zijn voorstellingen. Close-up over Herman van Veen om 11 uur op Nederland 2. Jurgen van den Berg. Ben jij Van Veen liefhebber? Wat hmm. zit er in lunch zo meteen? Ja, uh... Het gaat over journalistieke dilemma's, uh, Felix. Uh, onze tv-collega Pieter Blauw van NCV is altijd wat kreeg ermee te maken. Hoe dat precies zit, dat gaat hij zo meteen uitleggen. En om half twee is er uh, standpunt.nl... asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn, mogen blijven. En die stelling die wordt verdedigd door... Hans Spekman, Tweede Kamerlid, Day. Ik vind het wel een goede vent trouwens, hoor, die helemaal van Veen. Ik ook. Surf naar degids.fm. Dan zijn we het over één ding eens. Ik wil dat je uitzoekt wie van de familie Harriet heeft vermoord...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 ...werken wij met mannenmacht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. That's the speed of yellow. DHL Express. Excellence. Simply delivered. Vanavond in Altijd Wat gaan we terug naar 1947. In een Indonesisch dorpje worden 120 mensen geëxecuteerd. Een daad waar de Nederlandse regering nog nooit excuses voor heeft aangeboden. Nederlandse veteranen vertellen voor het eerst over deze zwarte bladzijde in hun leven...